Een boek over het leven van Virginia Giuffre, een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein, komt in oktober uit. Het door haar zelf geschreven boek Nobody's Girl was al af voordat Giuffre zelfmoord pleegde in april. Het zou haar wens zijn geweest om het boek wel uit te brengen. Omdat het een bijzondere kijk geeft op menshandel en de gebrekkige bestrijding ervan. Giuffre was jarenlang een vaste masseuse van Epstein en is ook degene die Prince Andrew beschuldigde van seksueel misbruik. Volgens de uitgevers zijn er veel hartverscheurende nieuwe verhalen in het boek over haar leven met Epstein. Denk jij nog geregeld? Taco Bell. Dan kan jij en de andere liefhebbers van de Taco Bell opgelucht ademhalen. Na het nieuws in juli over een faillissement in Nederland... horen we nu dat er een doorstart komt. 9 van de 10 vestigingen blijven bestaan. En 130 van de 165 medewerkers houden hun baan. Alleen die in Amersfoort verdwijnt. En balen voor wielerploeg Visma LeaseBike was het er gisteren nog feest... nadat Kopman Vingergaard een etappe won in de Ronde van Spanje. Vanochtend was de sfeer een stuk minder. Er zijn fietsen gestolen, zegt ploegleider Richard Plugge. Ja, deze ochtend uh, werden we wakker en uh, zagen we helaas dat, dat uh, onze vrachtwagen was opengebroken. En dat een aantal fietsen uh, ontbraken en uh, waren meegenomen door, uh, ja, door dieven. En uh, ja, heel slecht uh, om zo wakker te worden. Het gaat om 18 fietsen die in totaal 225. 150.000 euro waard zouden zijn. Drie daarvan zijn teruggevonden. Blijkbaar hadden de dieven geen plek meer om die mee te nemen. Er waren nog wel genoeg fietsen over om de renners vandaag weer te laten starten. Het weer. In het noorden wat meer wolken. In het zuiden zonnig bij 21 tot 24 graden. En morgen wordt het weer iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is altijd lekker om een uur te beginnen met Dead single uit de jaren 80. Je hoort Duran, Duran en de Wild Boys. Welkom terug. Het is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. Ja, we zijn ja, er, uh, Benno. Zeker, ja, zeker weten. Ja, prachtige met jongels, hè. Mooi is dat, hè? Jeetje, nee, ik ben er stil voor. Dat heeft wat gekost, hoor. Ja, nou, zakken met geld. Hey nou. Benno, wat ja. gaan we in de tweede uur uh, doen? We blijven bij de zeepkisten race. En natuurlijk uh, gaan we straks een update halen bij uh, Ger...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 Nou, als het goed is, de zeepkistenrace net begonnen, Benno. Ja. En dat betekent dat we snel nog een plaatje gaan draaien... en dan willen we weten van hoe de eerste start uh, is verlopen. Nou, inderdaad. Of, uh, ja, of met name die bochten bij ja. de rotonde. de rotonde. Of dat uh, helemaal goed gaat, je hoort het uh, zo dadelijk. En dan uh, gaan we eens even kijken hoe dat uh, afgelopen is. Want uh, ja, uh, de start uh, is uh, inmiddels uh, aan, gang, aan de gang uh, in het uh, in dorp bij de Oranje Straat. We gaan het allemaal meebeleven met Ger Loogman en Carina Peren. Zij zijn vanmiddag ter plekke om de boel voor ons in de gaten te houden.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 Ik vind het Echt gedurfd. Maar kijk, het wordt geopend nu, zie je dat? Hè? Ja. Officiële opening met. Uh, kijk, met, met een heel leuke. Uh, Jan, de Aptekloet. Ja, met de. op uh, hoge. Ja. Langenberg. Langenberg. Langenberg. De organisator van het uh, geheel. Ze hebben allebei een vlag bij hem, een, een groene vlag en de vlag van Zandvoort. Dus nou ja, er is, het is DURK niet normaal. Er zijn zoveel mensen. Jongens, echt, als je dit ziet, weet je niet wat er zit. Ik, ik zal je straks even de foto doorsturen. Het is echt waanzinnig. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet, uh, Ger. Want uh, ja, die drukte in dat uh, kleine straatje eigenlijk, hè, van, uh, op de stoep en dergelijke. Hoe, hoe krijgen we voor elkaar om toch een beetje goed zicht te hebben? Ja. Nee, ze wordt, nee, nu gaat de opening beginnen. is maar hij is ook directeur. Voor de... hoor, je, hoor je wat ze zeggen? Ja, ja, gaat goed. Het lang naar beneden te komen, het 5, 4, 3, 2, 1! En dan komen we. dit is nog niet voor de, voor, de, voor de zeepkisten. Dit is voor de opening van het, uh, ja, van het Formule 1-seizoen. Oh, de dag, oh, zeg maar.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 Nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen? Wil jij iets graag? En hoe zeg ik stop. Ga je toch nog even door? En ik krijg geen gehoor.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 ik hou van je griller, jij maakt dat ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verras me maar weer, of ik het soms eens.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 In the age of winning love Street.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 Ja, ik, ik, ik, ik zat zo te denken, het lijkt mij dat jij al fotograferend en al meeluisterend daar met een grote glimlach staat. Absoluut, absoluut, ja dat is inderdaad, eh, toen Hans en Koot het verhaal hadden, inderdaad, toen ben ik ook een beetje we hangen om het een beetje mee te luisteren en dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En dat was hetzelfde met eh, dat verhaal van Piet Keur, die foto's heb ik op het strand gemaakt waar hij toen werkte, of misschien nog wel, en eh, ja, er waren ook allemaal geweldige verhalen wat hij die, die vertelde natuurlijk en eh, ja, dat, dat, dat zijn mooie dingen die je dan hoort. Ja.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 En die gaat hij nu ook maken voor de Grand Prix. Dus we waren samen net ook vanochtend. Maar ik zeg, zet mij maar af, ik ga even naar jou toe. Maar we zijn het hele weekend zijn we er samen aan het werken. Dat is wel eens leuk. En mijn dochter die fotografeert ook al. Die heeft een cursus gedaan. De die loopt ook al sinds klein met kamers mee. Dus die wil ook TZT nog meer in het bedrijf. In het familiebedrijf om het zo maar te zeggen. Het familiebedrijf ja Ja, klopt inderdaad, klopt.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 Karten weet ik bij openingen van Blekenmolen. Ik heb gekart in de tijd dat de uh, Indo-Kartbaan ook kwamen. heb ik inderdaad ja, uh, fotografeerd voor een blad start. En dat was vaak een soort pers-evenementje ook. En dan mocht je als ja. shoelist-fotograaf ook rijden. En, uh, ja, en daar heb ik veel gekart. En ik heb inderdaad. Uh, ja, ik zeg altijd maar. In mijn, uh, in mijn, mijn race mijn hebben ongeveer 12, 13 races. Vaak uh, wat amateur. Waarschijnlijk 13. Ja, zoiets. Amateur races. Ik heb met de DNT een paar keer gereden. Uh, de Zandvoort 500 heb ik een paar keer gereden. Uh, de Ceat Cup heb ik twee drie keer gereden. Er was op een gegeven moment een Autoweek Autoweek uh, journalistenteam. Van Autoweek team, een team. bij de Ceat Cup is iedere keer twee redacteuren en op een gegeven moment hebben ze ook nog een keer een team opgezet. Dus ik heb met Raymond de Haan, collega fotograaf uit het midden van het land heb ik ook gereden. Uh, ja, uh, in de Sierra Cup heb ik één keer gereden.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 Daris. Eerst gaan we deze draaien. Een lekkere zonnige single van Jeannette. die heet uh, Poerquet de Pas. Als je het blijkt hoort, dan ken je hem wel. Vas. Como cada noche desperté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 Oh. Ja, dat was ook wel een beetje een Frans-achtige autootje, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, nou, uh, ja, altijd leuk. En, uh, ja. Vandaar dat ik uh, nog wel wat herinneringen aan deze plaat heb. Dat snap ik. Ja. <laughs> lekker, lekker, lekker zonnig uh, plaatje. Lekker zonnig plaatje. Nou, in Zandvoort uh, zijn we aan de Zeepkist-race. dadelijk gaan we weer eens even kijken hoe het uh, in het uh, dorp is. Ja. Gaan we bellen met uh, Gerloogman en uh, Carina ja, Veren. Ja. Yep. Zij zei DP ter plekke voor ons... Uh, daar bij de zeepkistereis 6.000 man, dat schatten ze dat daar aanwezig was. Dus uh, een gezellige boel daar op, het, uh, op de Oranjestraat en het uh, Kerkplein. Dus kom naar Zandvoort en geniet van uh, de sfeer van de racerij al, hè. Want het is vanmiddag officieel begonnen. Love Tender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 een 50 kunnen zijn. Ja, dat, dat zou wiskunde. kunnen. Best, zijn. Zou kunnen. Ik, uh, ja, bij de cell in uh, was bijvoorbeeld ook... Uh, daar waren natuurlijk veel meer mensen... Oh, wacht even. Daar, ja, nou ja gaat, het gaat al, dus uh, ja, ik gaat. zet hem onder de knoppen uh, ja, ja, Even kijken. Ja. Nou, eens even kijken of je het uh, doet. Ger, goeiemiddag. Hallo, hallo. Oh, Carina. Hallo, Carina. Telefoon, Hoi. Ik denk dat de telefoon van Ger is uh, uitgevallen. Ja, wat, uh, we konden jullie niet bereiken, maar gelukkig uh, ben je er nu. Dus uh, ik ben er. ga ik ben je gang. En, uh, zijn is gestart. Alles gebeurt.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 Gelukkig, want dat hoorde ik inderdaad iedereen over. Ja, zeker. Nee, het gaat hartstikke goed, hè, met de bochten, Het goed. Uh, het verbaast me. Ik had gedacht dat het veel gevaarlijker zou zijn, maar ze sturen gewoon heel erg goed. Kinderen hebben gewoon in Zandvoort, denk ik, al uh, in hun DNA zitten in het bloed om goed door de bocht te gaan. Ja, ja. en uh, zijn de coureurs uh, in speen natuurlijk uh, dan? Uh... coureurs in speen. Zeker weten.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 Oké, okay, kan je al wat vertellen wie uh, op dit moment uh, de snelste is? Ik weet niet wie nu de snelste is. Uh, de kinderen die uh, worden wel heerlijk ontvangen als ze uh, gearriveerd zijn, ge gefinished zijn. En dan mogen ze heel even zeggen hoe het ging. En uh, dan moeten ze heel snel weer om. En dan straks voor, voor het echt hè? Dus nu doen ze allemaal nog een tweede kans. Even kijken. Ik heb dus nu heel erg leuk zicht.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 Look at me come and see you in a working summer fine, the sun, the liner, you're perfect. I'll shine up your fat in my working summer, I know minor, 30 times, and you have a minor. De zomerse single, hè? Summer Love, hoor je. Hier bij de Zandvoortse Radio. Zo je en Frenna natuurlijk. Zo dadelijk het uh, derde uur weer van de speciale editie van Zandvoort op zaterdag. In het teken van de DGP van volgende week. Uh, Zeeuw en uiteraard ook uh, de Seepkister race. Dus daarover hoor je zometeen veel meer. En dan gaan we ook de derde ronde mee beleven hè? van uh, de Seepkister race. En dan weten we straks wie er kampioen is. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoorts Radio. En Benno spreekt ook nog met David Molenburg.